9 uur. Het NOS-journaal. Door Alt -Megens. Rond Utrecht rijden geen treinen door een blikseminslag aan de noordkant van het Centraal Station. Volgens ProRail is de aansturing van de Seinen en Wissels getroffen. Naar verwachting gaan de problemen de hele ochtend duren. Zes treinen zijn gestrand op loopafstand van het station. De treinen worden volgens NS met de hand het station binnengeloodst. Vanuit Amersfoort, Amsterdam en Gouda kunnen geen treinen naar Utrecht rijden. Ook het andere treinverkeer ligt voorlopig stil omdat er problemen in kaart moeten worden gebracht. En ook op de snelwegen is het door het slechte weer drukker dan normaal. Zometeen de actuele stand van zaken over files en opstoppingen bij de ANWB. Patiënten in de geestelijke gezondheidszorg zullen in de toekomst meer in de thuisomgeving worden behandeld. Het aantal bedden in instellingen wordt teruggebracht met een derde vergeleken met het aantal in 2008.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 Een ondernemer uit Apeldoorn wordt verdacht van het witwassen van miljoenen euro's. Vorig jaar en in januari dit jaar onderschepte de politie twee keer een partij cocaïne... die in ananassen was verstopt. Dat gebeurde beide keren tijdens het transport naar de groothandel van de 42-jarige man. De politie kon destijds niet bewijzen dat hij betrokken was bij de drugshandel. Maar bij het doorlichten van zijn boekhouding kon hij geen verklaring geven... voor de herkomst van enkele miljoenen euro's.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 Het weer vanochtend vanuit het zuidwesten stevige buien met onweer en windstoten. Plaatselijk veel regent en dat kan, tot, dat kan tot overlast leiden. Vanmiddag droog, af en toe zon. 18 graden wordt het aan zee, 22 graden in het binnenland. Morgen droog en vrij zonnig. Woensdag weer buien. Aan WB Verkeersinformatie door blikseminslag... rijden er van en naar Utrecht Centraal op dit moment geen treinen. Dan staat er 150 kilometer file in ons land... de meest opmerkelijke op de A10, de Ringweg Amsterdam... Er staat richting de Koentunnel een file bij Sloten van 6 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag... na een aanrijding tussen Zoetermeer en Nooddorp 5 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Ook 5 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam... tussen hendrik Ambacht en het knooppunt Ridderkerk. En een aanrijding op de A76 vanuit België richting Heerlen... zorgt voor een file tussen het knooppunt Kerenzeide en Spouwbeek van 3 kilometer.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 Een scherpe prijs met het specialisme van de Audi-dealer. En er staat altijd vervallend vervoer voor u klaar. Een Audi A1 voor slechts 29 euro. Kijk op Audi.nl voor alle onderhoudsprijzen en om een afspraak te maken. Dat is Audi Topservice. Nederlandse naties in Duitsland. Ze mochten 60 jaar in vrijheid leven. De ontluisterende zoektocht van documentairemaker Gideon Levy naar het waarom. Levy...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 Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Grote problemen op het spoor, je heeft het kunnen horen. Door een blikseminslag bij Utrecht, trainers zijn onderweg gestrand... en vele reizigers zitten vast op de stations. We praten u bij vanochtend. Eerst naar de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Want daar moet het helemaal anders. Minder bedden en meer behandeling thuis. De missionair minister Schippers van Volksgezondheid... patiëntenvertegenwoordigers en GGZ-instellingen... hebben daar vanochtend afspraken over gemaakt... En zojuist zijn ze allemaal bij elkaar gekomen in per centrum Nieuwspoort. Dat nou, is ook politiek verslaggever Marcel Bril. Uh, Marcel, een breed akkoord, dus een convenant. Want iedereen is het erover eens dat het met de kosten uit de hand loopt? Ja, zeker. De geestelijke gezondheidszorg is heel erg duur geworden. Daar is iedereen het over eens. In ieder geval de zes mensen die hier achter de tafel zitten. En dat zijn inderdaad de belangrijke mensen... die over de geestelijke gezondheidszorg gaat. Te duur is, maar bovendien vindt de minister... en daar heeft ze de anderen ook van weten te overtuigen... dat het geld dat dat er is uh, niet altijd goed is. Goed wordt besteed. Te vaak is het zo dat er bijvoorbeeld naar een dure psycholoog gegaan wordt, terwijl een veel goedkopere huisarts ook kan helpen. En dat is niet goed voor de overheidsportemonnee, maar ook niet goed voor de patiënt. Dat kan echt niet langer, vindt minister Schippers, dus komt het erop neer dat de zorg en goedkope en beter moet worden. Dat is inmiddels zo'n beetje de slagzin van deze minister van Volksgezondheid. Nou, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Goedkoper en beter. Wie wil dat niet? Maar hoe krijgen ze dat concreet voor elkaar, denk ik dan? De zorg die aangeboden wordt, moet passend worden. Zoals het in Jagon uh, wordt genoemd. Dat is wel zo'n beetje de kern van het hele advies. Het rapport van 18 pagina's. Dicht bij de patiënt, dat is hoe ze het willen zien. Uh, veel omvattend, heel veel maatregelen. Maar laat ik om het concreet te maken één voorbeeld uitpikken. Het aantal bedden dat beschikbaar is voor psychische patiënten moet in 2020 met een derde worden teruggedrongen ten opzichte van 2008. Uh, dus er zijn veel minder slaapbekken in instellingen in de toekomst. Dat klinkt als een ordinaire bezuinigingsmaatregel... maar er, er wordt dan ook wel weer nadrukkelijk bijgezegd... dat is echt niet alleen maar zo. Er zit ook een gedachte achter. Niet voor iedereen is het goed dat je in een instelling zit... dat je opgesloten zit terwijl je behandeld wordt. Veel beter is het vaak dat je gewoon thuis woont, een dokter bezoekt... en na een uurtje, een ochtend of een dag, gewoon weer naar huis gaat. Dat is veel goed daar hebben we het weer, zo is de redenering. Maar dus ook veel beter voor de patiënt. Nou, dat is één zo'n voorbeeld waarvan ze denken... Uh, dat het uh, allemaal uh, goedkoper en beter kan in de GGZ. Simpel lijkt me dat niet, want het vergt een totale omslag van denken... en werken voor de mensen die daarmee te maken hebben. Maar ook de patiënten die krijgen veel meer eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, ze hopen het dus uh, wel te realiseren met z'n allen. Nou, en dan moet dus de hele branche uh, met de neus in dezelfde richting gaan staan. Uh, patiënten, GGZ-instellingen, dat lagen nog niet zo lang geleden... Totaal met elkaar overhopen. Nu is iedereen het met elkaar eens, inclusief de minister? Ja, ja daar lijkt het uh, nu wel op. Ja, die persconferentie is bezig. Ik probeer die mensen daarna ook nog allemaal uh, te ondervragen. Maar ja, inderdaad, het is wel opvallend dat er nu zo'n breed akkoord ligt. De minister zei het net ook aan het begin van haar persconferentie. Het is uh, uitermate bijzonder, want ja, vorig jaar was het zo'n beetje oorlog. Hè. Dat ging toen om de eigen bijdrage. Die werd ingevoerd voor de mensen die echt ook in een instelling zitten. Nou ja, die eigen bijdrage maatregel zijn inmiddels wel wat verzacht... Die maatregelen, maar toch, de onvrede daarover blijft wel. Want ik begrijp dat de patiëntenvertegenwoordigers... dat akkoord hebben getekend. Met de aantekening dat ze tegen die eigen bijdrage blijven. Maar goed, het gaat om meer dan die eigen betalingen. En als het inderdaad zo is dat er een betere zorg komt... als de theorie ook daadwerkelijk praktijk wordt... ja, dan is dat natuurlijk ook goed voor de patiënten. Dus daar zit de winst voor die patiëntenorganisaties. En voor de instellingen en verzekeraars zit het voordeel erin... dat als het inderdaad ook goedkoper wordt, dat zij minder geld kwijt zijn. Nou ja, goed, dat soort uh, afwegingen zijn er gemaakt en hebben geleid tot dit akkoord. Een win-win situatie. Marcel Bril in Den Haag. U hoort van hem en de reacties en de minister later vandaag op Radio 1. Dan naar de problemen bij uh, Utrecht. Er rijden nauwelijks treinen van en naar de stad. Het komt door uh, de blikseminslag. Een aantal treinen waren vlakbij het station gestrand. We hebben contact met uh, Annelou van Egmond van de Nederlandse Spoorwegen. Ja, mevrouw van Egmond, goedemorgen. Eerst maar even naar de acute nood, want er zijn ook wat treinen die um, voor het station zijn gestrand. Wat gebeurt er met de mensen die daarin zitten? Nou, de treinen worden er dus zoveel mogelijk teruggebracht naar de dichtste zijnde stations, voor zover mogelijk. Uh, en, uh, en nu is de eerste prioriteit om de treinen die echt heel dicht bij het station in Utrecht gestrand zijn, uh, naar het station te lozen. Ja, maar die andere treinen die staan er dus nog, of daar wordt aan gewerkt? Daar wordt ook aan gewerkt. Ja. Om hoeveel reizigers gaat het in totaal? Kunt u een schatting maken? Hoeveel zijn er gestrand? Nou, dit is een schatting, maar het is een maandagochtend en het zijn uh, hele uh, drukke treinen. Dus we moeten echt wel denken om, uh, om enkele duizenden reizigers. Mm. Ik kan mij voorstellen dat als je in die trein zit, dat je denkt, ik wil er wel uit. Ik ga wel door het weiland uh, terug naar huis. <laughs> nou, ging deze regen? Nee, dat is, dat is uh, natuurlijk uh, erg gevaarlijk om zomaar uit de trein te stappen. Maar uh, wij zullen echt proberen om de mensen zo snel mogelijk: uh, uh, ofwel naar een, uh, aan, aan een station te brengen van waaruit men uh, met de bus verder kan. Uh, ofwel uh, anderszins uit de trein te helpen door er bijvoorbeeld een andere trein naast te zetten. En wat is de prognose, mevrouw Van Egmond? Wanneer komt de stroom, de goede stroom, er weer op? Daar durven we nog niks van te zeggen. Oh. Helemaal niet, want ik hoor berichten dat het zeker nog de hele ochtend gaat duren. Ja, nou, ik heb, ik heb gehoord dat er dus gewoon nog geen definitieve prognose is. Dus ik, ik vind het ook eigenlijk niet goed om dan op de radio daar maar een slag naar te slaan. Nee, nou, dat is heel goed. Uh, wat betekent dit voor de rest van Nederland? Want uh, Utrecht ligt nogal centraal. is een belangrijk ja. punt uh, voor het uh, spoornetwerk in Nederland. Ja, absoluut. Iedereen die, die via Utrecht dacht te reizen, die raden we aan om op dit moment niet in de trein te stappen. Uh, maar ja, in grote delen van het land is wel gewoon uh, treinverkeer mogelijk, als het maar niet uh, via Utrecht is. En bussen, heeft u daar al aan gedacht? Daar uh, wordt naar gekeken, maar daar kan ik ook nog geen definitieve uitspraak over doen. Maar wat bedoelt, daar wordt naar gekeken? Want het gaat niet uit zichzelf rijden natuurlijk. Nee, maar de NS bezit geen bussen en wij moeten die bussen dan uh, krijgen van busmaatschappijen. Uh, en die hebben die bussen natuurlijk zelf ook op maandagochtend in de spits nodig. Dus uh, het duurt even voordat ik uh, met zekerheid kan zeggen of en hoeveel bussen er zijn en waar die dan ook zijn. Uh, mensen kunnen het best even ook steeds op www.ns.nl kijken en dan zien ze de laatste stand van zaken. Goed. Anderlo van Egmond, dank weer voor de update. Graag gedaan. Het voetbal van gisteravond, het wonder van Garkov, bleef uit. Treinreizigers op het station van Den Bosch, daar waar de treinen toen nog reden, reageren berustend en ook wel een beetje teleurgesteld voor de microfoon van Theo Verbrugge. Bij de roltrap worden de gratis kranten uitgedeeld. En wat is de kop? Ja. Wonder blijft uit. Ja. ja. Praat er maar niet over, want uh, dat is helemaal niet... Uh, dat is echt om te janken. Ze hadden beter meer, uh, meer de best moeten doen. Van de vaart laten we wel zien, maar de rest uh, is maar achterwege weken gelaten. En wat is uw kop? Uh, Wesley, hè? Wesley Snijder wrijft ja. over het voorhoofd en zegt... Dag, Europa. Het is helemaal over. Helemaal voorbij. Helaas. We gaan de roltrap eens op. Kijken hoe de reizigers erover denken. Sterkte vandaag. Ja, bedankt, nou, zelden. Ja, u staat op de roltrap met een oranje paraplu. Ja. <laughs> <laughs> Vooruit. Oh, daar moet ik maar in. <laughs> Teleurstelling, hè? Ik had er nog wel hoop in, maar uh, het, het tactisch plan klopte niet meer. Wat, wat vorige, vorige week aan nog wel lukte, lukte niet meer. De middenveld is verzopen en uh, de verdediging sloot niet meer aan. Het, werd, het was niet meer te belopen helaas. Dus, hoe, hoe had u gekeken? Bij mijn ouders thuis, ik kijk elke dag voetballen. En nu nog steeds doorgaan? Ja, blij. Ik ja, ben, ben een voetballiefhebber, dus uh, blijf gewoon doorkijken. Ook al is ja, ik bedacht, bedacht eigenlijk, misschien wordt het juist eigenlijk wel wat makkelijker en wat rustiger om te kijken. Ja, minder stress inderdaad, dat klopt. Ja. Ja, we poelen allemaal ook met het bedrijf, dus we zijn allemaal enthousiast over voetballen. Dus uh, Ja, we gaan nou, we, gewoon door. Kan je een beetje inschatten, wie, wie, wie maakt wel goede kansen? Nou, ik had Nederland uh, als winnaar, dus uh, mijn pool gaat, uh, gaat eraan. Maar ik uh, denk wel dat Duitsland goede kansen maakt. Ach, het zijn ze gegund toch? Nou, ze hebben het gisteren de sportieve plek. Ja, ja, ze hebben wel gewonnen, inderdaad. Ze hebben hun woord gehouden. Dus, uh, dus ik denk dat du Duitsland een goede kans maakt. Ja. Je doet de oortjes uit, je bent naar het nieuws aan het luisteren. Nee, dat is nou een reportage over het voetbal op de radio. Dus... Nou, ik vind gewoon terecht dat ze eruit liggen. Kijk, ook al hadden ze de eerste wedstrijd gewonnen, daar waren ze er nu achter gekomen dat ze gewoon niet goed genoeg zijn voor, het, voor dit toernooi. We krijgen nu hele mooie wedstrijden. Stel dat Nederland door was gegaan, ja, dan hadden we weer dikke kanker en, uh, ik vind het zo goed. Ik heb gelaten op de bank gezeten, ik dacht ja, als je de Portugezen zo ziet voetballen, stel dat je doorgaat, dan ga je onterecht door. Tegen Duitsland precies hetzelfde. Dat is gewoon jammer. Ik uh, vind uh, Spanje, Spanje vind ik, uh, Portugal ook wel. Ja, een beetje verdedigend zitten ze niet zo goed in elkaar. Maar... Ik denk dat we nog hele mooie wedstrijd krijgen. Ik vind het jammer dat Duitsland nu tegen Griekenland moet... en Portugal tegen Tsjechië. Ja, goed, die, die komen makkelijk verder. Maar dan krijg je de hele mooie wedstrijden. Wat het mooie hier in een bos eigenlijk is... is dat hier de Olympische ploeg onthaald wordt... als ze terugkomen uit Londen, alle medaillewinnaars. En daarom hangt hier een groot oranje spandoek op het station. Zegt ook een bos, ontvangt Olympische helden. Kwestie van vooruitkijken dus. Straks vertelt Joel Voor de Wind van de ChristenUnie wat de hoofdpunten zijn van het verkiezingsprogramma van zijn partij. Eerst verkeersinformatie Arnoud Broekhuis. Ja, Arnoud, we horen natuurlijk veel over de problemen op het spoor. Um, is dat nog van invloed op uh, de drukte op de weg? Want misschien kiezen mensen wel voor een ander vervoermiddel. Nou, dat niet, want die files die slinken heel erg op dit moment. Maar goed, ja, van en naar Utrecht Centraal rijden nog altijd geen treinen. Dus houd u rekening met veel vertraging en probeer wat anders uh, te verzinnen. Die regen is gelukkig al voor een groot deel het land uit. Maar we hebben nog wel twee opmerkelijke files op de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Zoetermeer en Noodorp 5 kilometer. Bij Noodorp zijn nog altijd twee rijstroken dicht. En ook een aanrijding op de A76 vanuit België richting Heerlen. Daar staat bij Spouwbeek nog een file van 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Zal ik iets gaan zingen? Of zou we dat maar niet doen? ja, nou, jij kan toch heel goed zingen, dacht ik. Nou, dat gaan we dan straks doen. We hadden nog een plaatje voor u klaarstaan, maar dat komt zo dadelijk. We gaan maar eens eventjes naar de beurs. De pro-Europa wint in Griekenland. Europese politici reageren positief. Haagse politici willen nog niet te vroeg juichen, hoorden we eerder vanochtend. Maar opgelucht is minister de jager van Financiën wel. Bart Kamphuis is op de beurs in Amsterdam. Bart, hoe reageert de handel op het Griekse nieuws? Nou, zojuist of uh, nou, inmiddels alweer een uh, ruim kwartiertje geleden... is de beurs in Amsterdam geopend op 301 punts. 301,20 punt een uh, stijging van iets meer dan een procent. Datzelfde beeld laten de andere belangrijke beurzen, of de andere beurzen in Europa ook zien. Dus uh, inderdaad, uh, de opluchting uh, is, uh, is opgetreden. Uh, bij mij staat uh, Bart Leijnsen van Handelshuis Nijenburg. Er zijn ook nog andere indicatoren... Hè, waaraan je kunt zien dat de financiële wereld blij is... met wat er in Griekenland is gebeurd. Ja, je kan het zien aan de rente. Je ziet de Duitse rente omhoog lopen. Dat betekent dat Duitsland minder een vluchthaven is. Je ziet Spanje en Italië wat naar beneden komen. Ook uit opluchting. Goud is ietsje lager. Dat is ook een teken dat er wat minder gevlucht wordt naar goud. Dus al met al is het een gematigd positieve reactie. Het is ook vrij rustig hier. Behouden dus dan een klein applaus hier van een excursie neem ik aan... hier op de balustrade boven ons. Kunt u mij een beeld schetsen, ons een beeld schetsen... van hoe het er hier aan toe zou zijn gegaan... als links in Griekenland zou hebben gewonnen? Ja, nou, het is gelukkig nu een beetje feest. In ieder geval de lacrosse kampioenschap. Ik heb geen idee wat dat betekent. Uh, maar als, dat, uh, als Griekenland links had gekozen... dan was het hier één groot pandemonium geweest... Uh, uh, rentes alle kanten op, goud alle kanten op, beurzen alle kanten op. Het was uh, gigantisch druk geweest. Dat weet u zeker? Uh, ja, dat weet ik vrij zeker. Ja. Echt, uh, iedereen was op hoogste alert, alle vakanties uh, gecanceld. Um, ja, het, het grote gevaar is dat dit gaat... Ja, uitstralen op de rest van de markten. En waar iedereen dan uiteindelijk bang voor is, is dat banken gaan omvallen. Ja, dat, uh, dat, is, dat is de wereld van vandaag waarbij uh, een miljoen, twee miljoen uh, Griekse kiezers... zo'n enorme onzekerheid kunnen triggeren dat de financiële wereld, de hele financiële wereld op zijn kop gaat staan. Ja, markten worden gedreven door angst en hebzucht. Ja. En de laatste paar jaar voornamelijk door angst. Uh, en ja, er zijn allerlei onderwerpen waar een klein groepje mensen... een gigantisch sneeuwbaleffect effect kan veroorzaken... omdat het hele systeem zo kwetsbaar is nu. Ja. In dit geval dan uh, de Griekse kiezer. Ja. En nu is het dan de Griekse kiezer die een niet gedaan heeft wat vele vreesden. Uh, ja, hoe waardevol uh, is uh, de rust die nu ook hier op deze handelsvloer om ons heen heerst. Uh, ik roep even in herinnering de, de bail-out van de Spaanse banken... nog niet zo lang geleden. Er werd ook positief op gereageerd, maar daarna ging het weer uh, hopeloos naar beneden. Ja, en het wachten is op het volgende angstmomentje. Dus een bankrun in Barcelona dat een aantal mensen geld gaan van de bank gaan halen. Dat kan de volgende trigger zijn of een van de Italiaanse politicus die een domme uitspraak doet. Er is altijd wel wat te vinden waar mensen bang voor kunnen zijn. Uh, en ja, nogmaals, het is fear and greed, angst en hebzucht. Wat op dit moment, uh, ja, met name angst dan, wat de markten drijven. En er is niet zoveel om hebzuchtig over te zijn. Heel veel om bang over te zijn. Dus ik vermoed dat we de komende tijd wel weer een nieuw. Dat ik je binnenkort weer hier mag verwachten, ja. dat weer wat speelt. Oké, okay, nou we zullen eerst even zien hoe deze dag verder verloopt en hoe snel de angst ook hier weer zal gaan toeslaan. Bart Kampa is op de beursvloer we praten we erover door. Met Ivo Arnold. Econoom aan de Erasmus Universiteit, is hier de hele ochtend. Dan. Meneer Arnold, nogmaals welkom. Uh, angst en hebzucht, klopt dat? Daar worden de beleggers door gedreven, denkt u? Ja, in het algemeen wel, ja. ja. Maar kijken ze ook niet naar dit soort ontwikkelingen? Ja, wel even, dus, maar niet zo heel lang. Nou, ze, ze schatten heel erg de risico's in hè. en de extreme scenario's die zijn nu weggevallen. Hè. Griekenland gaat niet meteen uit de eurozone, uh, dus nu kalmeren ze weer even en vervolgens zullen ze dan weer tot conclusie komen dat uh, er weer nieuwe problemen zijn die opgelost moeten worden. En die nieuwe problemen die zullen niet alleen in Griekenland zijn, vermoeden wij zomaar. Maar ook, want u had het daar eerder vanochtend al over, uh, in de hoofdshow namelijk Spanje en Italië. Aan wat voor problemen moeten we dan denken? Gaat het dan puur om... Ja, het niet kunnen financieren van de staatsschuld, omdat de rente zo hoog is. Ja, dat is een heel groot probleem. Die rentestanden voor Italiaanse en Spaanse staatsschuld, die zijn ja, rond de 6, 7 procent. Dat is heel hoog als je bedenkt dat de economische groei laag is en de inflatie laag is. Daarmee loop je het risico dat die landen in een zogenaamde schuldval terechtkomen. Waar eigenlijk die hoge rente, een soort van zelfvervulling prophecy veroorzaakt. Waardoor het inderdaad slecht gaat met de kredietwaardigheid van die landen. En dat moeten we zien te voorkomen. En op dit moment zijn Europese leiders eigenlijk op zoek. Naar oplossingen voor die situatie. Dus er moet echt een, een definitieve uh, oplossing worden gevonden voor de lange termijn. Omdat je steeds hoort, ja, Rutte bijvoorbeeld zegt het. Ja. Ik wil niet naar de lange termijn kijken. Ik wil eerst nu de problemen oplossen. Nou, je hebt en de lange termijn nodig en de korte termijn. Op de lange termijn heb je toch over het versterken van het bouwwerk. Hè. Die Monetaire Unie is toch een, eigenlijk een heel rammelend bouwwerk gebleken. En dan moet je inderdaad na nadenken over de drie unies. Hè. De begrotingsunie, de bankenunie en uh, de politieke unie die daar dan ook bij hoort. Maar goed, dat, dat gaat niet van de ene dag op de andere. Dat gaat echt jaren duren als het dan lukt. Op de korte termijn moet je iets doen om die obligatiemarkt tot rust te brengen. Om ook het probleem van de Spaanse uh, uh, bankensector... met zijn uh, blootstelling aan de huizenmarkt daar, om dat te verlichten. En dan moet je toch uh, in termen van oplossingen bij het noodfonds, bij de ECB... of misschien in de vorm van uh, euro-obligaties gaan denken. En ik denk dat uh, al die plannen zowel de lange termijn... als de korte termijn besproken moet worden. Ja. Um uiteindelijk, de Duitsers komen dan weer met een masterplan. Daar wordt over gesproken dat het gaat om het aflossen van schulden. Dat daar, want u heeft het ook over de schuldenval... die ja. mogelijk is voor Spanje en Italië... Is, is dat het, het uh, medicijn voor deze crisis uiteindelijk om um, een fonds te creëren waarin we met z'n allen inderdaad gaan afspreken dat we die schulden gaan aflossen en dat naar buiten toe ook uitstralen en dat ja. ook desnoods laten controleren door de Europese Commissie? Desnoods leveren we dan wat soevereiniteit in? Nou dat is het plan van, van een aantal Duitse economen en het heeft ook al steun in de Duitse politiek en de, wat Duitsland dan toegeeft is eigenlijk het hele idee van uh, euro obligaties en gemeenschappelijk garant staan voor schulden maar tijdelijk. En met het oog op een afbouw van die schulden in een periode van zeg 20 jaar. Uh, er zijn ook andere ideeën om die staatsobligaties kortlopend te houden. En ook gemeenschappelijk te financieren. Dat wordt op dit moment uitgewerkt door Van Rompuy. Dus je hebt allerlei mogelijke varianten. En op een gegeven moment is het niet zo belangrijk meer welke variant het wordt. Maar dat er iets komt om deze problemen nu in de obligatiemarkten op te lossen. Maar Eigenlijk zegt u we zijn nog aan het brandblussen op dit moment. En ja, dat nog moet steeds. Ook nog ja, en, en zolang je die Monetaire Unie niet hebt uitgebreid met begrotingsunie, bankenunie, politieke unie... blijft ja, maar die politieke Unie, nou ja, alles wat ook maar een beetje soevereiniteit opgeeft voor de afzonderlijke landen, ligt natuurlijk moeilijk. Zeker landen die verkiezingen nog voor de deur hebben staan, zoals Nederland. Ja, dat ligt heel erg moeilijk. Maar toch moet je realiseren dat een van de redenen waarom met name de zuidelijke landen in de problemen zijn, is die hele sterke verwevenheid tussen de lokale politiek en het bankwezen. Waardoor besmettingen optreden van de banken naar de overheden. En van de ja. overheden naar de banken. En van die situatie moeten we echt af. Wat kunnen we nog verwachten van de G20-top die vandaag en morgen plaatsvindt? Nou, de Amerikanen zullen veel druk op Europa gaan uitoefenen. De Amerikanen zijn toch bang dat al die problemen in Europa het Amerikaanse herstel bedreigen... en dus de herverkiezing van Obama in gevaar brengen. Dus ze zullen druk uitoefenen uh, voor een plan. Waar gaat Europa naartoe? He, dat is de lange termijn. En ik denk tegelijkertijd dat er op de korte termijn veel druk komt op Merkel... die toch een beetje alleen staat in dat uh, G20-forum... om meer te doen aan banen en uh, groei. Mm, maar hoe kunnen ze die druk dan opvoeren? Op, op Duitsland, want Duitsland is toch de is, is de drijvende kracht natuurlijk. Ja, ja hoe voer je druk op? Door in zo'n overleg daarop aan te dringen en de noodzaak daarvan aan te tonen. En met plannen te komen. En dan staat in zo'n overleg Merkel toch een beetje alleen. En die moet dat dan nee tegen zeggen. Maar valt, ja, valt Duitsland te pushen? Want Duitsland heeft toch de touwtjes in handen. Dat is, de, dat is de sterke kracht. Die kun je ook niet te ver drijven natuurlijk. En ook mevrouw Merkel staat weer voor verkiezingen straks. Ja, dat is helemaal waar. Maar als Spanje en Italië omvallen... Hè, als die op een gegeven moment hun schuld niet meer kunnen herfinancieren... Uh, en ze zouden de eurozone moeten verlaten... dan, dan breekt echt het, uh, het hele zaakje op. En dan zijn, de, uh, dan zijn de kosten voor Duitsland ook enorm groot. En zal zij met Hollande toch een andere koers gaan bepalen, toch iets meer stimuleren van de economie... toch wel wat meer gaan uitgeven. Ja, ik denk dat er nog wel wat uh, concessies komen van de Duitse kant. Ja. Ivo Arnold, hartelijk dank voor je commentaar. Het is vijf minuten voor half tien. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De verkiezingen zijn nog een paar maanden weg... maar de politieke partijen werken hard aan hun programma's. Dat van de ChristenUnie wordt vanmiddag gepresenteerd. Een belangrijk thema is het immigratiebeleid. Kamerlid Johan Voordewind gaat ons de hoofdpunten uit de doeken doen. Meneer Voordewind, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Um, u noemt in uw programma prominent het recht op gezinsleven. Ja. Wat houdt dat in? Nou, dat we zien dat nu dat recht steeds meer ingekapseld wordt en beperkt wordt, terwijl we het hier hebben over natuurlijke kinderen en natuurlijk de, de echtgenoot. Ja, die soms gewoon niet zich bij zijn partner kan voegen die in Nederland uh, asielstatus heeft gehad. En dat is natuurlijk diep triest. als je getrouwd bent in het land van herkomst. Maar je kan je niet vervoegen bij je eigen partner. Ja, dan is dat een schending van het recht op gezinsleven zoals we dat kennen van de EVRM. De Europese Rechten van de Mens, artikel 8. En, en dan hou je gezinnen dus uh, ja, voor hele lange tijd uit elkaar. En daarmee gaat u rechtstreeks in tegen beleid van het huidige kabinet. Dat klopt, omdat ik vind dat de regels die zij hebben gesteld de afgelopen jaren uh, dat recht juist inperkt. En um, ja, dat is uh, natuurlijk enorm triest als je weet dat je kinderen nog in Irak zitten of in Somalië zitten. Maar misschien een uh, verkeerde uh, jaartal van jouw verjaardag hebt, uh, heeft genoemd. en daardoor dus niet zich bij uh, zijn eigen moeder mag vervoegen in Nederland. Ja, dat zijn kinderen van 6, 7, jaar, 8 jaar. Um, en die gescheiden blijven van hun eigen moeder. Maar er zijn natuurlijk ook andere gevallen, meneer Voor de winter mensen om andere bedoelingen trouwen. om een verblijfsvergunning ergens te krijgen. Hoe filtert u die zaken eruit? ...wel gaan om een huwelijk uh, dat in stand is gekomen, tot stand is gekomen in het land van herkomst. Uh, kan het kan natuurlijk ook zo zijn dat uh, mensen gevlucht zijn... ...en elkaar hebben ontmoet, bijvoorbeeld in een vluchtelingenkamp in Kenia. Uh, en uh, vervolgens dat de partner uh, wel uh, door kan reizen naar uh, Nederland. Uh, maar uh, de regels gelden nu zo dat als je niet getrouwd bent in het land van herkomst, bijvoorbeeld Irak... ...dat je dan je niet mag vervoegen bij je partner, ondanks dat je misschien wel getrouwd bent. Nou, en dat vind ik ook een schending van het recht op gezinsleven. Deze mensen zijn getrouwd. Ik vind het wat anders op het moment dat mensen dat aangrijpen om in Nederland te trouwen. Daar hebben we weer andere regels voor, om schijnhuwelijken tegen te gaan. Maar als mensen gewoon getrouwd zijn in het land van herkomst of op de vluchtroute... ...ja, dan vind ik dat ze zich bij hun eigen partner mogen vervoegen. U noemt ook het respect voor rechten van het kind. Uh, wij zijn daar wel eens op aangesproken uh, als Nederland door mensenrechtenorganisaties. Vooral als het gaat om uh, hoe wij omgaan met uh, kinderen in vreemdelingendetentie. detentie wat, wat wilt u daarover vastleggen? Nou, ik vind, en uh, de ChristenUnie vindt, dat we absoluut geen kinderen mogen toelaten in de vreemdelingendetentie. In De gevangenissen zijn dat uh, feitelijk. Kinderen horen daar niet, uh, uh, zijn niet crimineel, sowieso stoppen we kinderen niet in de gevangenis, behalve in de vreemdelingendetentie? Dus dat moet niet voor kunnen komen. Kijk, en zelfs al zijn het kinderen van zogenaamde illegale, dan zijn ze nog niet crimineel... en behoren ze nog gewoon netjes naar school te kunnen gaan. En uh, als je ook ziet hoe er geleurd wordt met kinderen... sommige kinderen moeten twaalf, dertien keer verhuizen. Dat betekent ook dat ze verschillende scholen uh, moeten krijgen. Hun, hun, hun vriendjes op een gegeven moment steeds weer verliezen. Ja, ik ken uh, jongens die zeggen ik ga geen vriendjes meer maken, want uh, ik ben ze toch weer kwijt over een paar weken. Dus dat moet echt stoppen. Dat kan ook uh, gestopt worden door uh, een maximum aan te zetten. Namelijk drie keer verhuizen moet echt het limit zijn. Ja. En dan wil, bent u ook nog uh, tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. Nou kent u ook de politieke verhoudingen. Hoe haalbaar is uw programma straks in coalitiebesprekingen? Nou, ik denk dat uh, het CDA daar nu ook wel weer afstand van uh, nam. Het was natuurlijk een punt van de PVV, die uh, illegale ook nog eens een keer wilde opsluiten en wilde bestraffen, terwijl ze al illegaal zijn. Dus op het moment dat ze worden opgepakt, moeten ze ook worden uitgezet. De VVD en de PVV met name die wilden deze mensen eerst een lange tijd in de gevangenis zetten schijnbaar. Omdat ze strafbaar gesteld zouden moeten worden. Dat gaf ook heel veel onduidelijkheid over een arts. of, of um, ja, Als kinderen naar school gaan, zijn de leraren dan medeplichtig of is een arts dan medeplichtig. Dat is heel ingewikkeld. Niet doen. Uh, deze mensen zijn al illegaal. Uh, ik vind ook trouwens dat als mensen echt niet terug kunnen, en dat gebeurt nu bij de Irakezen bijvoorbeeld, dat ze gewoon recht moeten houden op opvang. Deze ja. mensen kunnen niet terug en die moet je dus niet op straat zetten. Tot slot nog even kort. We zitten in tijden van problemen. Ook in Nederland drukt de schuld op de schouders in het kabinet, ook bij huizenbezitters. Heeft u daar iets over te melden in het programma? Ja, Wij vinden dat uh, voor starters het uh, makkelijker mogelijk moeten maken om uh, een woning te kunnen kopen. We vinden uh, ook uh, dat je moet kijken naar de hypotheekrenteaftrek. Dat zeggen wij in ons verkiezingsprogramma ook. Wat om 1 uur gepresenteerd wordt. Uh, maar wat daar precies in staat, laat ik even over aan de, uh, aan de fractievoorzitter en de, de voorzitter van de programmacommissie Die dat straks zal, zal vertellen. Wij wachten af. Joel, voor de wind. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS-journal. Minder treinen door blikseminslag bij Utrecht Centraal. En de beurzen zijn opgelucht over de verkiezingsuitslag in Griekenland. Half tien is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Rond Utrecht rijden vrijwel geen treinen meer... doordat bij het Centraal Station de bliksem is ingeslagen kort voor acht uur. Volgens ProRail zit er nu een storing in de besturing van de seinen en wissels. Dennis over de problemen. Dat, uh, er is vanmorgen een blikseminslag geweest uh, vlak bij uh, het centraal station van Utrecht aan de noordzijde. Uh, en dat betekent dat uh, de sporen die uh, tussen uh, Utrecht en Amersfoort liggen, tussen Utrecht en Amsterdam en tussen Utrecht en Gouda, die zijn daardoor uh, direct getroffen. Daar is dus geen uh, elektriciteit en daar is dus ook geen Treinverkeer Volgens Dns gaat de reparatie de hele ochtend duren. Monteurs zijn inmiddels onderweg. Vertraging kan oplopen tot een uur. Een groot aantal treinen staat nog voor Utrecht Centraal te wachten. Die treinen rijden terug naar een eerder station... of ze worden handmatig het station van Utrecht binnengeloost. Zometeen hoort die collega Elge van der Wel... die op het station in Utrecht staat, na dit overzicht. Ook automobilisten hebben veel last van het noodweer vanochtend. Middels meldt de ANWB dat het aantal files wat afneemt.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 commitments and foster growth. This is a victory for all Europe. En de AIX opende vanochtend 1% hoger en ook de beurzen in Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en zelfs in Azië reageerden optimistisch. Koersen stegen flink van 1 tot in enkele vallen zelfs ruim 2%. De Duitse bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de Grieken zich zullen houden aan de afspraken met de Europese Unie. Ook in Frankrijk werd er gisteren gestemd. De socialisten hebben daar een absolute meerderheid in het parlement behaald. De partij Socialisten van president Hollande had alle meerderheid in de Senaat en in alle regionale raden. Die overwinning in Frankrijk is iets minder Europees te noemen. Hollande heeft plannen voor het bestrijden van de crisis die haak staan op wat de Europese Commissie wil. Ze dus wil die miljarden investeren om de economie te stimuleren in plaats van fors bezuinigen.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 Nee, want we hebben, en dat hadden we al eerder overigens afgesproken... en dat doen we bij elk eindtoernooi eh, afgesproken, dat we gaan evalueren. Dus dat gaan we nu ook doen. En daar zullen eh, alle aspecten die ook dit toernooi raken, eh, zullen daar worden besproken. Bij een terreuraanval op de grens tussen Israël en Egypte... is een Israëlische burger omgekomen. Het Israëlische leger schoot daarop een van de aanvallers dood. De terroristen hadden het volgens het leger gemunt... op het gebied waar Israël werkte aan het hek tussen beide landen. Ze onder meer een antitankgranaat zijn afgevuurd... En één man die werkte aan de bouw van dat hek is bij de aanval gedood. Verantwoordelijkheid voor de aanval is niet opgeëist. Minder bedden en meer zelf doen en meedenken over de behandeling. Dat is de kern van het convenant dat demissionair minister Schippers van VWS vandaag ondertekent. Convenant over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. Het is een akkoord met onder andere zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen. De grootste verandering is het aantal bedden. Dat wordt met een derde teruggebracht. In de toekomst worden patiënten meer thuis behandeld. Dit was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment trekt een gebied met regen en onweersbuien over het land. Er doen zich weinig problemen voor, wel is er dus kans op onweer en regent het soms stevig. De buien trekken snel en zijn aan het eind van de ochtend alweer het land uit.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 De rest van de week blijft het wisselvallig. Met temperaturen rond normaal. ANWB verkeersinformatie. Van en naar Utrecht Centraal rijden er nog altijd geen treinen. Dat komt door blikseminslag. Dan de files. Er staan nog 40 kilometer aan file in ons land. De meest opmerkelijke op de A12 Utrecht naar Den Haag. Bij Zoetermeer 6 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee rijstroken dicht. En ook een aanrijding op de A76 Belgische grens richting Heerlen. Daar staat dus Knoop het Keerens, Heide en Spouwbeek een file van 5 kilometer. Vijf over half tien. Goedemorgen, u luistert nog steeds. Tot 10 uur naar het NOS Radio 1-journaal. Grote problemen door het uh, slechte weer bij Utrecht, u hoorde dat eerder in het Radio 1-journaal. Geen treinen door uh, blikseminslag. Een collega Elger van de Wel is op Centraal Station in Utrecht. En ik gok zo, niet helemaal alleen, Elge. Nee, ik denk een paar duizend mensen die hier uh, met mij in de hal uh, aan het wachten zijn... en een, uh, een plekje hebben gezocht om die tijd door te komen. Veel mensen natuurlijk bij het bekende grote bord... Maar ook in elk hoekje waar je maar kan zitten, zitten mensen met een laptop, een boek, wat papieren om, uh, om de tijd maar te doden. Zelfs in de, in de bakken van de gratis kranten zitten momenteel mensen te wachten. En was jij al op het station of ben je ook naar binnen gesleept? Nou, ik, uh, ik moest uh, richting Hilversum eigenlijk. En ik ben uh, volgens in de busstap uh, weten dat ik eigenlijk er eigenlijk niet ging komen. Maar ik denk ik ga toch maar even kijken. Het is altijd goed om, uh, om journalisten even te kijken wat er voor staat. Um, en het station zo'n was lastig. Want er zijn ook wel veel mensen die het station uit wilden op dat moment. Um, het was gewoon druk. Maar, uh, maar omdat ik in Utrecht zelf was, uh, uh, kon ik er wel komen. Dus. Ja, want het, het blijkt dat er ook uh, treinen nog voor Utrecht staan. Hè, waar mensen in zitten. Heb jij daar wat over vernomen? Ja, er staan al treinen stil uh, voor Utrecht. Ik kan het zelf moeilijk zien. Uh, maar ik begrijp dat ze de treinen één uh, voor één uh, proberen. of uh, terug te sturen naar waar ze vandaan kwamen. of hier uh, handmatig de station binnen te krijgen. Dus in ieder geval de mensen die erin zitten, eruit kunnen. Want dat is natuurlijk heel vervelend om in een trein uh, vast te zitten. Uh, op de brons staan ook veel uh, treinen leeg. Soms met juist heel veel mensen erin. Die denken: ik, ik wacht hier wel, hier is het warm en droog. Um, en uh, wat ik ook zie is dat er zojuist één trein vertrokken is. Mensen naar Tiel hebben geluk gehad, want die trein kon rijden. Goed. hoe is de sfeer? Boosheid of gelatenheid? Uh, gelatenheid. Ik denk dat de meeste reizigers die op Utrecht Centraal uh, uh, reizen, uh, dit al wel eens hebben meegemaakt. En wel weten wat, uh, wat er gebeurt. Het is een kwestie van wachten en meer kun je niet doen. Uh, de NS roept ook gewoon om. Uh, we weten het niet. Uh, de rijden eigenlijk gewoon, uh, misschien enkele trein, maar eigenlijk gewoon niets ongeveer. Um, en uh, je kan gratis koffie en thee halen. En dat mm. is het ook. En als er een trein komt, dan roepen die om is de mededeling. Aha. Nou, en wanneer ben jij weer hier in Hilversum? Moeten we je ophalen? Uh, nou, als het kan. <lacht> nee, ja, nee, ik weet het niet. Ik, uh, ik denk dat ik ook ga proberen thuis te werken. Want ik ben niet vergekomen. Oké. Okay. Nou, Elger, succes. Hou vol. Dank je. Gaan we naar Egypte, want daar is het spannend. Mohamed Morsi van de moslimbroederschap claimt de overwinning... na de presidentsverkiezingen van afgelopen weekend... Maar zijn tegenstander, Ahmed Shafiq, wil van geen wijken weten. Toch kennen de aanhangers van de moslimbroederschap geen enkele twijfel. Correspondent Sander van Hoorn ging vanmorgen het Taghiërplein op. Een man die komt aanlopen met uh, twee rode vlaggen. Een Mohammed Morsi. Ah, dus de vlag ja, zijn foto staat er ook op in alle snelheid uh, gedrukt lijkt het, want niet kwalitatief heel erg hoogstaand, maar in elk geval het hoofd van Mohammed Morsi is te ontwaren. Maar weten we al zeker dat hij de nieuwe president is? Was echt naam naref, min, reisertje niet? Dr. Mohammed Morsi. Was uh, Ahmed Shafiq, Arif? Ja, hij naref is Dr. Mohammed Morsi. Ja, dat is uh, helemaal duidelijk. En uh, iemand anders uh, die komt erbij staan, die vult hem aan. Mohamed Morsi, als God het wil, is onze nieuwe president. We maken een einde aan deze zwarte periode van onze geschiedenis. En we vieren dat Mohamed Morsi de nieuwe president is. Geen ruimte voor twijfel hier op het Tahrirplein, waar inmiddels een uh, paar honderd mensen, laten het een kleine duizend zijn... In elk geval een deel van het plein blokkeren. Op andere delen gaat het verkeer nog gewoon door. Toeterend, dus soms. Too much hobby. More than 60 years ago. And now, inshallah. As I might like, we have a victorious. Victorious for our revolution best experiences uh eh ikhwan muslim brotherhood were so much accurate about the first turning of the elections so i can say i'm not one of them but i'm quite that they are Ik ben zeker dat de voorspellingen van de moslimbroederschap zelf die bleken in het verleden altijd uit te komen dus nee we gaan we niet voor niks de straat op trouwens zegt hij ik heb op borsin gestemd maar uh, niet omdat ik hem zo graag wilde maar omdat ik wilde dat, ik wilde dat de revolutie doorgaat. En dat is natuurlijk wel het interessante aan de uitslag. Wat die ook uiteindelijk precies zal zijn. Heel veel mensen hebben niet op Shafiq gestemd. Of op Morsi. Ze hebben vooral tegen de ander gestemd. Dus de mensen die op Shafiq hebben gestemd, dat zijn er heel veel die geen islamitisch land ervan wilden maken. Maar de mensen die op Morsi hebben gestemd, dat zijn ook heel veel mensen die het land niet terug wilden brengen naar de tijd van voor de revolutie. Een heel lastig te lezen uitslag dus. Maar de mensen hier die zijn in elk geval blij. Het verkeer wordt omgeleid op het tagierplein, maar de auto's die ervoor kiezen om in de rij te gaan staan... voor uh, de mensen die op straat staan... dat zijn de auto's die kranten zelfs gewoon soms uh, naar buiten houden... met daarop de foto van wie zij denken dat er gewonnen heeft, Mohamed Morsi. Dan dus maar even de vraag wat de macht is van die nieuwe president. Maar nogmaals... Hier geen enkele twijfel over bestaat dat dat Mohammed Morsi wordt. Die uh, gaat dus macht krijgen. Die wordt vastgelegd in een... Uh... Die door het leger geschreven wordt, uh, niet door het parlement, want dat is ontbonden. Hoe gaat die relatie worden? You know what? He is legitimate. He has the legitimacy of the people. Now, we are saying to the military council: this is the time, you have to leave. Dat is heel simpel, zegt deze man. Want uh, deze president is door het volk gekozen. We hebben er meer dan 60 jaar op moeten wachten. En uiteindelijk hebben we een president die door het volk gekozen is. En dat is dus iets waar het leger rekening mee te houden heeft. Het, oh. uh, nee, nee, heeft het, nee, ja. En dan wordt het uh, hoogste tijd voor mij om te gaan, want verkiezingen zijn leuk volgens de Egyptenaren, maar voetbal is nog veel leuker. En dan kan je vertellen, het leedvermaak over Nederland is hier vandaag niet van de lucht. En Sander laat ons inderdaad weten dat hij waar van het plein is afgegaan, omdat ze niet meer ophielden over dat voetbal van gisteravond, de Egyptenaren. Nou. De Radio 1 Sportzomerbus. In dat licht zijn wij natuurlijk benieuwd hoe het inmiddels gaat met prem. Prem gaat het weer een beetje. Nou, nou Lara, die je, daar, rij je door de, daar rij je door de regen. En dan kom je gelukkig in de slimste regio van de wereld, Eindhoven. Kom je, aan, je zie je prachtige F27, zo'n Fokker 27. In het wit waarop staat Royal Netherlands, Air Force. En dan zie je twee mensen waar, die op hun uh, sweater hebben staan: Euroglide 2002, uh, 2000 kilometer gliding race. En dan ga ik de belangrijkste vraag stellen. Ik begin eerst bij Maarten Robben. U bent PR-woordvoerder van Euroglide... en secretaris van de organiserende club. Hoeveel tijd en energie heeft u gestoken in de organisatie van vandaag? Nou, daar zijn we een dikke jaar mee bezig. Een jaar geleden we, hebben we de aftrap gedaan, dus de kick-off. En dan verliefde leden naarmate naar de, de startdatum nadert... Daar zijn we intensiever mee bezig met de voorbereidingen... met uh, het aanschrijven van allerlei vliegvelden, inf informatie verzamelen... de mensen informeren, et cetera. Hoeveel um, vliegtuigen zouden gaan meedoen in beginsel aan Euroglide 2012? Uh, dit jaar het, uh, 54 teams. Uit hoeveel landen? Nou, uh, ja, het, het grootste gedeelte uit Nederland... maar ook Belgen, Duitsers, Engeland, Slowakije. Uh, uh, Nieuw-Zeeland, eentje. En uh, dat is het wel eens, geloof ik, ja. En Han Theunissen, u bent ook van de, vanochtend, werd ik chagrijnig wakker. Ik had geen zin in het leven. Ik dacht, waarom moet ik gaan werken, want Nederland had verloren. Maar u stond vanochtend wakker en u keek naar het weer. En toen dacht u? Ja, nou, het, het regende toen ik wakker werd. En, uh, en dat hadden we ook wel verwacht gisteravond. Want we zijn gisteravond natuurlijk al naar de weer aan het kijken geweest, heel intensief. Uh, wij uh, gaan 13 dagen op pad voor deze Euroclite. Door, uh, door Duitsland en Tsjechië en Slowakije en Polen. Ik ben helemaal vergeten. Wilt u uitleggen wat Euroglide 2012 is? wat Lara wie dat niet. Nee, nee, dat is goed. Euroglide is een, een internationale uh, wedstrijd van zweefvliegtuigen. Waarbij de start en de landing. Uh, de start en de finish, moet ik zeggen. In Nederland zijn. De start in Eindhoven en de finish vlakbij Malden. En wij zijn 13 dagen onderweg, maximaal. Uh, via de landen die ik net genoemd heb. Daar liggen uh, keerpunten. Die van, van tevoren zijn, uh, zijn vastgelegd, die keerpunten. Die zijn dus voor alle deelnemers bekend. En degene die het eerst uh, via die keerpunten dat hele traject aflegt. het traject van bijna 2500 kilometer door de lucht. Die is de, die is winnaar. de winnaar. En twee vliegtuigen die worden dus omhoog getrokken door een vliegtuig. Ja. En, dan, okay, en nu is de vraag natuurlijk... want over een, uh, om 11 uur, dat zit Thijs van de Brinker willen meenemen, moet ik ze vertellen, gaan we de lucht in? Nou, dat is natuurlijk nog onzeker. Uh, de, de regen is hier net gestopt in Eindhoven. Het heeft ontzettend hard geregend en geonweerd uh, zo net. Maar wat er nou moet gebeuren is dat de lucht weer moet gaan opwarmen. En uh, we zijn ook een beetje benauwd dat er toch nog wat buien gaan komen in de loop van de ochtend. Dus uh, we moeten wel zeker weten dat het, uh, dat het stabiel... Gaan uh, we voor 12 uur de lucht in? Um, een kans van 50%, uh, zou ik zeggen. La Lara, tussen elf en half twaalf kwam ik weer. En ik wil bijna wetten dat ik voor niets en nop naar hier gekomen ben. Want let maar op mijn geluk. Vandaag is echt zo'n gedacht dat ze pas om drie uur de lucht ja. in gaan. Maar goed, luisteraars, <laughs> dan, ga ik over, dan ga ik over anderhalf uur verslag doen van gebakken lucht of zoiets. Net zoals het Nederlands elftal een beetje. We zien er daaruit, Prem. Nu al, we gaan luisteren. Tot ja, later. Leed vermaken. In Den Haag werden de Griekse verkiezingen met argus ogen gevolgd. U hoort zo Wouter Komes van D66. Heeft hij er nu vertrouwen in dat de pro-Europese partijen daar een meerderheidscoalitie kunnen vormen? De verkeersinformatie, de NOS zet een bus in, hoort u. Hoe is het op de, de weg? Waar we naar de NS of de NOS? De NOS. Oké, okay, goed. Sportzomerbus. Als we maar rijden. Maar er rijdt nog altijd geen trein van en naar Utrecht Centraal. Dus reizigers die een rekening houden met veel vertraging... je kan beter de auto nemen. Want er staat nog maar 18 kilometer file in ons land. De meest opmerkelijke file staat op de A12. Utrecht richting Den Haag. Na een aanrijding tussen Zoetermeer en Noodorp... nog altijd 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Las Vegas Hilton, I know it's hard to hear, it's just the echo on the line, yes that's right I'm calling from the Las Vegas Hilton, I just want to say that I'm feeling fine Een Monday. Dat geldt ook voor uh, het Nederlands half, Little River Band hoorde ik. <lacht> Leuk, zeg het nog maar even. Ver Griekse verkiezingsuitslag gaan we nog maar even weer over hebben. Um, want de pro-Europese partijen hebben nipt gewonnen. Moeten nog wel een coalitie vormen, natuurlijk. Maar de euro lijkt voorlopig gered voor Griekenland. De eurocrisis is nog steeds niet opgelost. Daar gaan we over praten met de financieel specialist van D66, Wouter Komees. Goedemorgen. Goedemorgen. Had u het uh, ook nog anders. Gezien de uitslag? Was u, u voor een andere uitslag? Ja, ik, ik vreesde wel voor een andere uitslag, ja. Ik ben wel gematigd positief over de uitslag van gisteren uh, in Griekenland. Uh, de, de, het is goed dat de pro-Europese partijen hebben gewonnen. En dat ze het er nu naar uitziet dat ze een, een, een pro-Europese regering gaan vormen. Er zijn ook mensen die zeggen, ook vanochtend in onze uitzending, maar dit zijn wel de partijen die alle problemen hebben veroorzaakt, meneer Koolmees. Wat. Is uw mening daarover? Nou, dat, nou, dat klopt. Uh, en ook als je naar de afgelopen jaren kijkt... dan zie je ook deze partij ook een hoop onderlinge ruzie hebben gehad. Dus eerst, daarom ben ik gematigd positief... eerst maar zien wat er voor regering uitkomt. Want nog, nog een jaar geleden hadden PASOK en uh, Neodemocratia... continu ruzie met elkaar. Oh. Dus ik, ik hoop dat er echt een stabiele regering uitkomt... met een, met een forse uh, meerderheid in het Griekse parlement... die ook inderdaad uh, de Europese afspraken uh, uit gaat voeren. Ja. ja, daarover zegt nu al Samaras... ja. Maar we willen ook niet meer zo voort zoals nu. We willen ook wel wat toezeggingen en wat terugkrijgen van Europa. Afgezien van die lening, natuurlijk. Moet Europa, moet de rest van de eurozone de Grieken eh, bij de Grieken de teugels iets laten vieren? ja Gisteren heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken... Westerwelle al gezegd van dat we nu met, uh, naar Griekenland moeten kijken. Hoe zorgen we ervoor dat de Griekse economie weer op het pad komt? en Als je kijkt naar de laatste, het eerste kwartaal van, van uh, 2012... Dan is de economie daar met zes en een kwart procent gekrompen. En uh, dus het risico is, wordt steeds groter dat je uh, juist omdat de economie zo hard krimpt... dat je het geld niet terugkrijgt. Dus voor mij is het nu verstandig om met de Grieken te kijken... hoe zorgen we er echt voor dat hun economie wordt hervormd... dat hun overheidsfinanciën op orde wordt gebracht... maar dan misschien in een, in een uh, iets... Uh, het langzame tempo om... Uh, meer zekerheid te krijgen dat we uiteindelijk ons geld terugkrijgen. Ja, toch was de reactie, die was schriftelijk... van minister Jager van Financiën, nog bepaald niet toeschietelijk. Nee, dat klopt. Dat is natuurlijk ook de reflex van het kabinet steeds. Uh, ik denk dat het heel verstandig is dat je uh, goed kijkt... Uh, wat er nu in Griekenland nodig is. En um, deze verkiezingsuitslag is niet het einde van de eurocrisis. Sterker uh, nog, hebben we hebben weer wat tijd gekocht... om ervoor te zorgen dat Europa echt wordt verbeterd. Dat, we, dat Europa echt samen gaat werken om uit deze crisis te komen. Uh, D66 is er dus al lang voorstander... van. Van dingen als een bankenunie of uh, een economische regering in Brussel. Uh, pas als die dingen geregeld zijn, kun je echt spreken van een einde van de eurocrisis. Maar ja. nu hebben we weer wat tijd gekocht. Ja, wat tijd gekocht, maar ho hoe lang vraag ik me nou. Want als ik nou kijk naar uh, de laatste berichten over de rentestanden rond Spanje en Italië... Uh, de rente starten weliswaar lager, maar inmiddels loopt het alweer op. Dus die rentedruk blijft onverminderd groot voor die landen. Premier en VVD-leider Mark Rutte wil alleen Europees banktoezicht. Geen bankunie, geen eurobond, geen Europese vergezichten. Is dat niet wat te kortzichtig op dit moment? Ja, dat vind ik ook. Ik vind het ook heel onverstandig. Ik ben, ik ben meer van de lijn Merkel. Uh, Angela Merkel heeft vorige week gezegd... we moeten grote stappen zetten naar meer een politieke unie in Europa. Want we hebben die monetaire unie met een ene munt en die ene centrale bank. Maar het, Europees, het economisch beleid is niet Europees vormgegeven. En dat is echt noodzakelijk als je de, de, de muntunie in stand wil houden. En dat betekent ook dat je goed na moet denken... over dingen als een bankenunie, uh, uh, een, een, een eurocommissaris... die echt de afspraken kan, kan, kan handhaven... en uh, op termijn en echt een, een economische uh, regering... In Brussel met ook meer democratische controle door het Europese Parlement. Wat alleen dat, dat geeft elkaar... rust op de obligatiemarkt. Ja, alleen zo'n perspectief al. Kijk, dat, dat, al deze dingen worden niet binnen een jaar geregeld. Heb je echt een aantal jaar de tijd voor nodig om dat allemaal goed te regelen? Alle banken moeten eerst doorgelicht worden. Dus voordat nee. je daar bent, ben je al een aantal jaar verder. Maar het signaal dat de Europese leiders uh, samen willen werken om een einde te maken aan deze crisis is al Duidelijk. zoveel zo belangrijk, dat dat een minimale voorwaarde is om echt de crisis achter ons te laten. Wouter Koolmees, financieel specialist van D66, dank u wel. Graag. De Fransen gingen gisteren naar de stembus voor de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. En de nieuwe president, François Hollande, kreeg wat die wilde, een stevige meerderheid in het parlement. Hier is de nieuwe Assemblée. Het is een heel net victoire van de gauche en ook van Parti Socialiste, die de absolute meerderheid van lui seul Een absolute meerderheid voor de Parti Socialiste. Rond de 300 zetels is ruim voldoende voor Hollande en zijn regering om aan de slag te kunnen. Premier Hero dankte de kiezers en zei dat Frankrijk opnieuw de wens heeft geuit dat er verandering komt. de Le gouvernement, die deze week om het land Een rechtvaardige hervorming van ons land, dat is de doelstelling die premier Hérault voor ogen heeft. Toch was niet iedereen binnen de Partij Socialist tevreden. Ségolène Royal, ooit de partner van François Hollande, ooit presidentskandidaat, verloor gisteravond opnieuw. Mijn dames en ik heb deze elektie niet ik blijf strijden voor dit gebied, ondanks de nederlaag vanavond. Wat Royal deed was hoogst ongebruikelijk. In Frankrijk mogen verkiezingsuitslagen pas gemeld worden na 8 uur s avonds. En zij hield om 10 voor 8 al haar toespraak. Samen met de burgemeester van La Rochelle, waar Royal meedeed. 75% de Het is een schande wat hier gebeurd is, zegt de burgemeester. Hij verwijst naar de rampzalige campagne die de PS in La Rochelle heeft gevoerd. Ségolène Royal werd er geparachuteerd door de partijtop. Maar een lokale PS-kandidaat hield hardnekkig vol dat hij recht op de zetel had. En wat daarna gebeurde was een regelrechte soap opera. Royal en de dissident waren verwikkeld in een nek aan nek race. De hele partijtop riep op dat de dissident zich moest terugtrekken. Maar die weigerde. Tot overmaat van ramp voor Segolène kwam de huidige partner van Hollande, de journaliste Valérie Trierweiler, met een tweet waarin ze de dissident steunde. En die won vervolgens de verkiezingen. Royal toonde zich bitter. Uiteindelijk zullen de verraders altijd een prijs betalen voor hun verraad... beloofde Royale haar politieke tegenstanders. Een andere politica die verloor was Marine Le Pen van het Front National. Zij het nipt, misschien komen er nog hertellingen. Ze wijdt haar nederlaag aan de politieke herindeling van de kiesdistricten. Deze soir is aan meneer Guéant dat meneer Kemel zijn adresseren. Boegeroep in hénin waar Le Pen heeft verloren. En toch was er reden tot vreugde, zei ze, want voor het eerst in 15 jaar... hebben kandidaten van het Front National zetels gewonnen in de Assemblée. Le mouvement national doet opnieuw zijn entrée à l'Assemblée. En het is een enorm succes. Succes voor Front National. Dat was er niet voor Oranje. Robben draait nu naar binnen. Kan Van der Vaart schieten van 20 meter. Van de Vaart doet het... Ja! Hij er! Raphaël Van der Vaart zet Oranje al 10 minuten. Een seconde op 1-0. Van Marmerk zegt, uh, ga niet met je komt naar het 16 meter gebied, want het is gevaarlijk. Het is gevaarlijk. Is het is wel of geen buitenspel En het is het doelpunt van Ronaldo. Er wordt veel gelopen tot bal van het van Ronaldo. En dan gaat hij Ronaldo, tik 2-1. Dus gedaan. We liggen eruit. En het met ons gaat met de staart tussen de benen. Terug naar hij land. Oranje ligt eruit. Zo droevig was het nog nooit. Maar wie wordt dan de nieuwe Europees kampioen voetbal? Luister naar de Radio 1 Sportzomer En mis niks van het EK.